Geert Korstens, oud-president van de Hoge Raad, is kritisch over het besluit niet te vervolgen. Ik vind dat het geen goede beslissing is om dit buiten de rechter om af te doen. Dit zijn nog typisch zaken. Het zijn zo'n grote zaken. Dat is niet zomaar een willekeurige fraude. Een enorme fraude is dat. En die had aan de rechter moeten worden voorgelegd. Deze week kreeg ING een recordboete opgelegd van 775 miljoen euro. Maar topman H. ...en zijn collega's worden niet strafrechtelijk vervolgd. Volgens justitie was er geen bewijs voor hun persoonlijke betrokkenheid bij de witwaspraktijken. Nu zegt het OM, we hebben niet kunnen aantonen dat de hoofdrolspelers zich schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten. Ja, ja dat, dat, dat begrijp ik. Uh, althans, de kennelijk is het bewijsmateriaal daarvoor onvoldoende. De kennelijk is er wel voldoende bewijsmateriaal en dat mag ook in Nederland. Om de rechtspersoon leest ING... ...als zodanig de organisatie ING aan te pakken. En dat mag in Nederland, dat kan. En, en daar kun je ook, ook mee schikken. Maar die kun je ook voor de rechter dagen. En dat had moeten gebeuren? Dat had moeten gebeuren, naar mijn idee. Het bedrijf voor de rechter halen. Het bedrijf voor de rechter halen. Had het bedrijf daar terecht gestaan. staan. En eh, dan eh, hadden eventueel ook nog zogenaamde feitelijke leidinggevers... ...misschien daarnaast ook nog terecht kunnen staan. Maar het bedrijf had zodanig terecht, terecht kunnen staan.